Vijf uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. Op de A10 bij Amsterdam is vannacht bij een ongeluk een dode gevallen. De auto van het slachtoffer is waarschijnlijk geslipt... en de inzittende werd uit de auto geslingerd. Volgens de politie is ijzel mogelijk de oorzaak van het ongeval... op de A10 bij Amsterdam. In de Egyptische stad Suez zijn zeker twee demonstranten doodgeschoten... bij confrontaties met de politie. De politie heeft geschoten nadat een groep demonstranten... had geprobeerd in te breken in een politiebureau. Wereldwijd sterven tweemaal zoveel mensen aan malaria dan eerder gedacht. Vorig jaar zijn 1 en een kwart miljoen mensen aan de ziekte bezweken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO ging vorig jaar nog uit van ruim 600.000. Tot dusverre werd het aantal slachtoffers geschat... maar een nieuwe studie maakt gebruik van nieuwe gegevens en een nieuwe computertechniek. Toch zijn de onderzoekers optimistisch. De studie toont ook aan dat programma's om de ziekte te beteugelen werken. Het aantal doden neemt sinds 2004 af.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 Temperatuur aan de westkust rond het Vriespunt en min 5 in het oosten. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, een melding vanwege het ongeluk... waar ik het eerder over had, op de A10-ring Amsterdam. Watergraafsmeer richting Volendam is bij knooppunt Watergraafsmeer... een omleiding ingesteld. Verkeer richting Zaanstad volgt Den Haag. Dat is via de A10 Zuid en de A10 West. Ook in de andere richting, Volendam richting Complein, is tussen afrit Volendam en Kadulen de weg afgesloten. Naar verwachting is de weg over een half uur weer vrij.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 Over alle vragen is eigenlijk wel iets gezegd. Maar ik neem het in steekwoorden nog even voor je door. Dat als je er nog heel graag iets over vertellen... je er weer eventjes aan herinnerd wordt. Reageren kan via 0800-1121... of via nachtzusterapenstaatjeomropmax.nl. Twitteren via apenstaatjenachtzuster en... Er is een chat tijdens dit programma en die is te vinden op www.nachtzuster.net. En dan nog snel even de onderwerpen op een rijtje. De Mona Lisa, welke was het origineel en welke de kopie internet? Kun je daarvan verouderde informatie weer weg laten halen? En hoe doe je dat dan? Uh, het ei, hoe je dat uh, volgens de etiketten moet eten. Nou, dat is helemaal keurig uitgelegd. Um, even kijken. De stadsrechten hebben we het alweer over gehad. De catwalk, waarom de dames, de mannequins, daar zo vreemd overheen lopen. Daar is ook een antwoord op gegeven. Waarom mijn kamp verboden is in Nederland, ook die vraag is beantwoord. Waarom je uh, in de bus... Geen gordel omhoeft, maar in een touringcar wel. Die vraag is ook volledig beantwoord. Misschien kun je nog iets zeggen over het getal 666. Het getal van de duivel of het getal van het beest. Waarom is dat zo? Daar is al het een en ander over gezegd. Maar mocht je daar nog een, een treffende opmerking over hebben... bel dan vooral nog even naar 0800-1121. Dat waren de onderwerpen van vannacht. Nieuwe vragen zijn ook van harte welkom. 0800-1121. Dit zijn de Hollies en Bus Stop. Mooi liedje. Bus stop, wedday, there, I say, my umbrella. over liefde die ontstond bij de bushalte. Naar aanleiding natuurlijk van alle verhalen over de bussen. 0800 1121 blijft het contactnummer. Jan, goedenacht. Ja, goedemorgen Aske, dat kan ik aan maken Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben zelf ben ik, een gepensioneerd spreekschauffeur. Ah. Maar, maar nog steeds actief. Mm -hmm. <laughs> en uh, ja, ik had nog wat te vertellen over die uh, gordels. Ja. Uh, waarom dat in de streek en de stadsbus niet hoeft. Ten eerste, omdat die, de, de, de rijsnelheden van die bussen veel lager zijn dan van een touringcar. Ja. En, de, namelijk de gemiddelde snelheid van een stadsbus, die ligt rond 18, 18 km per uur. Ja. En van een streekbus ligt rond de 33 km per uur. Oh, gemiddeld. Wat zegt u? Gemiddeld. Ja, er zijn de gemiddelde snelheden. Ja, ja, want ik bedoel, een stadsbus zal ook wel eens een stukje snelweg pakken. En een uh, touringcar zal ook wel eens midden door een stad moeten draaien. Ja, maar goed, en dan is nog het verschil dus uh, dat er in stadssteekbussen dus uh, wel staan plaatsen zijn. Wat, wat ook mag, ook op de snelweg. Want de, er staan, uh, <coughs> hoe heet het, een bordje in de bus over uh, het maximale aantal personen wat vervoerd mag worden. En dat, er staat op in de streekbus 42 zitplaatsen en 40 staanplaatsen. Ja. En in tour, daar is dat verboden. Er, er mogen geen staanplaatsen zijn. Ja. Nee. Want dat is echt verboden. Ja. En uh, ja, de meeste nieuwe Tourencartjes hebben op elke plaats een gordel. Mm -hmm. En daarom mogen ze ook 100 km per uur rijden. En de stap en de streekbus die zijn uh, gewonnen aan 80 km per uur. Ja. Dat is ook een groot verschil. Oké. Okay. Mis je de? Ja. Wat zegt u? Mis je de bussen? De? Of je de bussen mist? Of ik de bussen mis? Nee, ja. want ik ben nog, ben nog actief. Oh, oké. Okay. Oh, ik, dat dat ik, ik begreep uit je verhaal dat je gestopt was. Maar dan luisterde ik weer niet goed. Nee, nee, nee. Ik ben wel getensioneerd, Maar ik ben nou een, uh, een, een oproepkracht, zeg maar. Oh, altijd een een handig. Als ik te zitten, dan, uh, ga, uh, dan sta ik weer praat. Maar ja. hoeveel jaar ben je dan? Wat zegt u? Hoeveel jaar ik ben? Ja. 67. Oh, oh dat is nog hartstikke kwiek. Ja, dat is het, is het ook. Nee, ik kan me voorstellen als je wat ouder wordt, dat het dan lastig wordt met zo'n bus de hele dag. Alhoewel, gewoon een beetje zitten. Nou, ja, je bent het gewend. Ik doe het al uh, 34 jaar. Ja. Dus het is voor mij gewoon, uh, ja... Normaal. <laughs> ja, het is werk. Oké, okay, dan nou bedankt nog even voor je toelichting, Jan. Oké. Okay. En een goede ja, nacht. Hoor. Ja, en een goed jaar zijn. <laughs> Dank je. Dag. Ja. Arthur. Ja, goeie, goeiemorgen. Goedemorgen. Ik heb, ik heb een, uh, uh, toch een beetje een, een, een zware onderwerp, hoor, dat, uh, van dat 666. Ja. Ik vind het uh, erg zwaar. Uh, ja. het, het komt uit de openbaring. Ja. Openbaring uh, 13 uh, en dan uh, vers uh, 17, 18. En begin ik te lezen bij 16 als je dat wil, maar ik zeg het, het is een zwaar onderwerp hoor. Ik vind u al mooi. Je gaat voordragen uit de Bijbel. Ja. Arthur, het wordt een heel... En het maakt jou. allen, kleinen en groten. Rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En niemand kan kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid. Wie doorzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal van die mens is 666. Al dus Johannes, Openbaring uh, 13. 13, vers 18. Maar dan staat er dus dat mensen ja. getekend werden met het getal van een beest ja. dat een mens aanduidde. Ja, daar, daar zijn dus heel veel uitleggingen over. Ja. Daar, daar, daar zijn er zijn protestantse richtingen die zeggen dat het op de tiara van de paus staat geschreven. Mm -hmm. Als je die, die, die wieke, uh, vicaris, die, die tekst op die tiara, op die kroon van de, van de paus, zegt men dat, dat als je dat gaat omrekenen dan kom je aan dat getal 666 uit. Er zijn er ook die zeggen dat het heeft te maken met Basel, met de banken. Dat, dat zijn ook allemaal... Ja, niemand kan dat bewijzen. Het nee, is, is een heel het, moeilijk onderwerp. Gewoon. Ja, precies. Er zijn, er zijn tal van uh, uitlegingen ja. mogelijk. Maar het komt uit de openbaring. En, uh, ja, ik moet er wel altijd vaker aan denken als ik, als ik een pinbetaling doe. En vooral als het dan toevallig ook nog op het einde van 666 is, dan uh, denk ik wel eens... Oh je, ik wou uh, net zeggen, vertel, vertel je me nu net de pincode, dat jouw pincode bestaat uit 6 en je zegt alleen niet in welke volgorde. Je, je, je moet wel eens iets betalen of zo, en dan, uh, dan krijg je dus uh, van die cijfertjes op je... Ja. Op je... Op je apparaatje Schermtje. van ja. de bank, weet je wel, zo'n ja. uh, telebanking. En dan, uh, dan eindigt het toevallig ook op 666, weet je wel. En dan denk je, het de komt wel heel dichtbij. Ja, ja, ja. Nou, ik vind het maar goed, zo ik. Uh, in principe denk ik dat ik zo mijn bijdrage heb gege gegeven. Ik vond dat je het goed deed, Arthur. Wat vond je er zelf van? Nou, het is altijd heel moeilijk om voor de radio, uh, zo, en zeker dan zo'n zwaar onderwerp. Dat is natuurlijk gewoon geen... Uh, geen makkelijk onderwerp. Nee, maar zo moeilijk was het toch niet? Je legde het heel goed uit. Ik uh, heb ah, aangetoond waar, waar het vandaan kwam. Uit en je de, hebt de Bijbel. Een, je hebt heel mooi voorgesteld. Had jij al gelijk gezegd hoor. Je ja. zei dat het komt uit de Bijbel volgens mij. Ja, maar ja, dan is het programma ook weer zo kort. Dankjewel Arthur. Prima, bedankt hè. Oké, okay, doei. En met de uitzending. En iedereen een goede morgen gewenst. Dag. Dankj dankjewel namens iedereen. Dag. Dag. Dibby. Ja, ik ben er. Een leuke naam. Ja, dat vond ik ook. Was ik heel blij mee toen mijn moeder uitlegde waar het vandaan kwam. En dat was? Ik ben vernoemd naar een tante Dirkje. Maar dat wilde mijn moeder mij niet aandoen. Dus <laughs> ze heeft uh, veranderd in Diddy. En dat was vlak na de oorlog. Dus het werd geaccepteerd. Ik vind wel dat je dan altijd vrolijk moet zijn. <laughs> dus in ieder geval een vrolijke naam. Voor de rest zeg ik maar nee. Ja, maar je kunt toch niet zeggen... Nou, Diddy is een beetje zaggerijdig vandaag. Dat kan niet. kan <laughs> best. <laughs> niet waar. <laughs> maar goed, dat is in ieder geval leuk. Maar ik had nog ja. wat over die uh, stadsrechten. Ja. Want iedereen beweert dat Den Haag geen stad is. Maar we hebben stadsrechten gehad van Lodewijk Napoleon. En ik heb die oorkonde gezien. Alleen ja. die is met potlood onderschreven door zijn vrouw. Dus ik vond het kennelijk toch niet erg belangrijk. Oh nee, doe jij het maar even schat. En nou, je, een groot vel, um, halve meter bij een halve meter. En dat hadden ze gewoon een rol en dat konden we dan lezen. Hij um, was een. Het een. état een. Het royaume, een. Het erin. Ja, Het vind Het leuk dat jij zo uh, vloeiend Het spreekt, maar Het moet Het wel voor me vertalen hoor. Oh, uh, dat een. Oh, was een. Het was een. koninklijke was was Ja, Het okay. Maar uh, ik heb wel een rondtocht door Den Haag gehad... en alles wat de Fransen in die tijd gebouwd hebben... dat wordt een beetje weggezwegen, hoor. Dus dit was... Uh, ja, daarom hebben het de mensen nooit over. Den Haag is een dorp. Nee. Den mm Haag -hmm. is een stad. Maar ja, de bezetter heeft er gegeven. Dus ze zagen het als oorlogsrecht. Dus dat gold niet. Maar ja. is maar net hoe je het ziet, natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus ik vond het wel leuk. Ik kan zo. het bekijken in de koninklijke mm -hmm. biep. <laughs> In yes, de, de Koninklijke biep Ja, de Koninklijke Bibliotheek. Ja, dat klinkt al veel keuriger. Ja, de Koninklijke daar Bieb. ligt dat ding. Ja. En ik vond het zo leuk om te horen dat hij Hamid zijn uh, een, uh, aanzoek had gedaan. Want ik heb een keer nog gehoord dat hij met jou aan het overleggen was hoe hij dat moest doen. Oh, hij, ik denk dat hij wel, wel tien keer gebeld heeft. Hij durfde niet. Maar het is nu eindelijk ja. gebeurd. He. Ja, ik, ik leef er helemaal mee, want ik heb het een paar keer gehoord. Ik voel het enig. Wil je hem feliciteren namens mij? Ja, dat zal ik doen. Ik denk dat hij voor 27 maart, als die bruiloft eindelijk plaatsvindt, nog wel eens een keer gaat bellen. Dat hoop ik ook. En dan zeg ik gefeliciteerd van Didi. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dankjewel hè. Goed, dag. En uh, bedankt voor het programma. Ja, ja, bedankt ook voor het programma, voor je bijdrage. Dag. Dankjewel, dag. was. Just walking down the street, singing Do a dum do, tapping her fingers and shuffling her feet, singing Do a diddy diddy dum diddy do. She looked good, looked good. She looked fine, looked fine. She looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me, singing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 Nearly every single day singing walk, diddy, diddy, dum, diddy, dum. I will so happy and that's how we're gonna stay singing Go walk, diddy, diddy, dum, diddy, dum. Well, I'm hurt, I'm hurt. She's, mine. she's mine I'm hurt, she's mine Rainy bells are gonna chime. whoa together nearly every single day singing Do a di -di -di -di di -di -do. oh we're so happy and that's how we're gonna stay singing well i'm hurt i'm hurt she's mine she's mine i'm hers, she's mine waiting those are gonna shine oh Die speciaal voor Diddy was dat. <laughs> Mooi liedje doen, Diddy. Um, Arie. Oh nee, nee. Ari Bonk. Hallo, Arie. Eén seconde. Sorry. Ik moet echt en nog een keer de opgave van de crypto voorlezen. Want hij is nog niet opgelost. En we hebben nog maar 40 minuten. Dus mensen moeten even hard aan de puzzel met de opgave gekleurd kapitaal. Gekleurd kapitaal. De oplossing bestaat uit elf letters. Sorry, Arie. Ga ja. je gang. Oh sorry, ik zei zwart geld. maar... Nee, dat is fout. Ik heb uh, openbaring 13 natuurlijk ook gevonden. <lacht> en uh, vers 18, ik lees het alleen nog in de oude vertaling. Ach. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest. Want het is het getal van het mens. En zijn getal is 666. Dus het komt uit het boek der boeken. En ik weet ook dat wij op de Mulo in Den Haag, waar ik geboren ben zat door Arjidaske school, een christelijke Mudo... de Weizenboegstraat in Den Haag. Hadden we met een aantal jongens uitgerekend het getal 666. Het is een mens. En we hadden de naam Hitler genomen. En dat zijn zes letters. Daar hebben we het getal 600 van gemaakt. De H is het achtste getal in het alfabet. De I de negende. En als je zo allemaal al die getallen van de naam Hitler in het alfabet op rij onder elkaar zet en optelt, kom je op 666. Ik ben natuurlijk van de naoorlogse jeugd die opgroeide en zo kwamen we op Hitler. Ja, ik vind... En dat. En dat teken wat de mensen dan opgeschreven hadden, was natuurlijk de swastika. Zeg het nog eens? Hallo. Hallo ben ik nog te verstaan geweest. Nou, het, het laatste stukje miste ik even. Kun je dat nog een keer zeggen? Dat getal van Hitler? Ja. Nou, het zijn zes letters, dus dat is het getal. 600. Oh, niet het hele verhaal weer, nee. Maar, maar het, ik vind het een beetje vreemd. Ja, misschien dat jullie geïnspireerd werden van het getal van de duivel, het getal van de beesten. Wie, welk mens zou dat kunnen zijn en dat jullie toen op Hitler ja. kwamen? Ja, we zijn natuurlijk net na de oorlog opgegroeid. Ja, ja. Ik ben van 52, dus... Maar als je een ingewikkelde rekensom wil maken, dan kun je natuurlijk van alles wel... Uh... Ja, dat zal ook wel. Maar ja, wij ja. kwamen in die tijd op. Hitler. Kwam je daarop, ja. Wat vreselijke uh... verhalen die je daarover hoorde. Ja, dat snap ik. In je jeugd. Ik. Dankjewel, Arie. Heel graag gedaan, Astrid. Goeiedag nog, goede ochtend. Dag. Ja, ook een fijne dag. Mevrouw Pas. Ja, Hallo. Hallo. Ik heb een vraag. Ja. Ik, ben, ik heb laatst pilletjes gekocht voor Stoppen met roken. Oh. Ja, daar maken ze zo reclame van op de televisie. Ja. En dat je er kunt kopen. Dus ik dacht, dat ga ik eens doen. Want ik wou Stoppen met roken. Mm -hmm. Dan kom ik in de winkel en dan staat er een hele ja, rits van die pilletjes. En dan staat heb je vragen. Dan moet je dan vragen aan de bediende. Ik heb daar allemaal vragen gesteld. Ze konden geen antwoord geven, want dat stond in de bijsluiter. Dus ik heb de kleinste potjes maar gekocht. Ik dacht, ik, ik pak nu niet meteen de grote, maar de kleintjes. Heb ik gedaan, ben thuisgekomen, ik heb de bijsluiter gelezen. Ik heb die in de kast gegooid. Want er kwamen zoveel bijwerkingen bij. Ja. En, die, en ik dacht, ja, ik, die, met sommige bijwerkingen. Die problemen heb ik en dan moet ik dan die pulletjes gaan nemen. Ja. Kunnen ze dat niet duidelijker op de verpakking zetten van die bijwerkingen... in plaats van dat ze de mensen eerst een pakje moeten kopen... en dan thuis de bijsluiter lezen en dan in de kast gooien? Ja, maar ik vind het wel een beetje schandalig. Ja, dat vind ik ook. Nee, dit, dit, dit mag vast niet. Want ja, ik, heb, ik vond het gewoon, toen ik het las, oh, ik dacht, ma, mijn lieve God, begin ik daaraan? Dan kan ik net zo goed een schrijtje op te steken, plaats hem die pilletje pakken. Ja, beter nog, denk ik. Maar, maar heb je nog geprobeerd het terug te brengen? Of dacht je van, nou, ik heb nu het uh, kartonnetje al opengemaakt? Ja, dat heb ik gedaan. <laughs> en uh, ik heb het maar in de kast gegooid, want uh, ik vond, nou, dat, dat vind ik gewoon schandalig. Want hoeveel mensen zijn er niet die die kopen... Die willen stoppen en ze gaan de bijsluiter lezen. Het is in de kast gooien, er is echt een goed geld. Ja, maar goed, de, er staat natuurlijk ook wel altijd van alles in zo'n bijsluiter. Omdat ze zich in willen dekken voor het geval u iets krijgt. Dan kunnen ze altijd nog zeggen: het stond in de, in de bijsluiter. Want als je nou, in de bijsluiter van een aspirine staat ook dat je er hoofdpijn van kunt krijgen. Ja. Maar ja, er stond er ook echt heel veel in. Van hartklachten, ik weet helemaal allemaal niet. En ja. Depressief, slaaploze nachten. Ik weet helemaal allemaal niet. Van, ik dacht, maar, lieve God. En, uh, en dan wordt er niks op gezegd, want ze weten van niks. En dan staat er een grote dus letters hebt u vragen, vraagt u het dan. Ja, ja nee, dat, is, dat is natuurlijk heel slecht. U had gewoon ja. in de winkel moeten zeggen... nou, maak het doosje dan maar open. Wil de bijsluiter eerst lezen? Ja, eigenlijk wel. Dat is nog eens een goed idee. <laughs> ja. Maar goed, nee, waarom staat, uh, staan de bijwerkingen niet op de buitenkant van, uh, van de uh, eventuele... Ja, ik Was wil zeggen verpaking. medicijnen, maar medicijnen zijn het natuurlijk niet echt. Nee, het zijn geen medicijnen, maar nee. ze kunnen toch wel iets achterop zetten van ja. de bijwerkingen. Nou, ik weet niet, misschien dat Paul de, Paul de drogist nog luistert, dat hij even belt naar 0800 1121. Die weet daar vast wel een antwoord op. Oké. Okay. Ik doe mijn best, mevrouw Pas. Hoe gaat het verder met roken? Hoeveel sigaretten rookt u nog per, per dag? Nou, het is altijd verschillend. Als ik aan het werken ben, dan uh, geef ik geen behoefte. Mm. Maar als ik vooral s'avonds, dan, uh, dan gaat het best wel verkeerd. <laughs> nou, als het best wel af en toe een heel klein beetje is, dan is het minder erg dan de hele nou, dag. nee, het is niet meer een klein beetje hoor. Oh, dan rookt u meteen een heel pakje achter elkaar door? Ja. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ik weet dat het niet goed is. En daarom dacht ik, ik ga weer stoppen. Ja, en ga uh, ja. die pulletjes halen. En, en als ze daar zo reclame van maken, dat ga ik doen. Ja. Maar het blijft een nare gewoonte. Nou, sterkte ermee. Oké. Okay. Succes, Bedankt. dag. Uh, Hans, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Met Hans van Tichelen. Uh, ik wou even een toelichting geven op die snelheden van die. Touringcars <laughs> en die interlokalen en stadsbussen. Ja. Dat klopt wel, ja. maar er is één uitzondering oh. en dat zijn de interliners. Tegenwoordig heten ze al naar gelang de streek waaruit ze komen. Een ander woord met lijnen ervoor <laughs> of erachter. En die bussen mogen 100 kilometer rijden, maar die hebben ook wel autogordels. Oh, dat zijn dus gewoon lijndiensten op grotere afstanden. Ja. En die dus veel op autowegen rijden. En daarom dus ook die snelheid mogen rijden. Ja. Maar er zitten wel autogordels in. En er zit ook een bordje in dat je verplicht mensen te dragen. Maar ik zie het weinig dat ze omgedaan worden. Oh? Oh, dus mensen gaan gewoon zitten en negeren de gordels. Ja. En uh, Hans, jij bent buschauffeur? Nee. Maar je zit gewoon goed op te letten in de bus. En dan zit je te kijken of andere mensen wel hun gordel omdoen. Nee, maar dat valt automatisch op. Ja. Als je dat gefriebel ziet... Je zit er gewoon op te letten, Hans. Je zit gewoon op te letten of mensen hun gordel wel omdoen. Nee, maar je kunt niet per ongeluk zien of mensen hun gordel omdoen of niet. Dat je oog erop valt. Ja. Je bent gewoon een beetje een gordeldier. Ja. Ja, dat mag dag. best. Hoef je je niet voor te schamen. Goed. En, en ik hoorde dat gesprek, dus ik denk, nou, ik ga even uh, een aanvulling geven. Je hebt helemaal gelijk. Het, uh, het staat genoteerd, Hans. Dank je wel. Graag gedaan. Okay. En verder veel succes. Dank je wel. Dag. Dag. Bernard. Bernard. Ik hoor jou wel, maar ik hoor verder niks en nu is de zender ook weg. Nou, ik hoor je wel, hoor. Oh, sorry. Ja, hey, we nee, we zijn ja, ik er nog. Even... Ik, ja, zat, ja, ik in... zat even stilletjes in een hoekje. Oh, op die manier. Ja. Je bent overigens een stuk zachter geworden. Dus ja, dat, maar, hè... <laughs> het valt mij ook op ja. dat nou, ik zo ja. zacht ben opeens. Ik heb nog de leeftijd ja. dat ik je kan verstaan. Gelukkig. Uh, ik hoorde over 666. Ja. Dat ik, oh, dan moet ik even bellen. Er zijn dus een heleboel uit... Ja, het komt inderdaad uit openbaring... En er werden de meest bizarre verklaringen voor gegeven. Het logo van Procter Gamble herinner ik me. En, en ja, inderdaad Hitler is al genoemd of de tiara of enzovoort. Maar een van de meer aannemelijke verklaringen waarom Johannes had is opgeschreven... hoewel die ook niet echt lekker uh, loopt, is uh, Keizer Nero. Ja. Als uh, van, uh, eerste christenvervolger. En de zeven koppen van de draak. Dat zou nou slaan op de zeven heuvels van Rome. Dus op een heel cryptische manier heeft hij daar... Uh, zijn gal over uh, Rome en de Christenvervolgingen gespuit. Nou, maar maar nou, nou, want dan vind ik het heel onlogisch. Het zal volstrekt aan mij liggen, maar dat het dan over zeven heuvelen gaat en dat we dan het getal zes hebben. Nee, nee. Ik zei de, in, de, in dezelfde openbaringen, ja. is sprake van de zeven gedraak. Oh, gedraak. Okay, en, en die zeven koppen zou dan slaan op de zeven heuvels van Rome. Dus die zeven draak dat zou dan ook uh, Rome zijn. En 666, als je dat in letters schrijft, um Neron Keizer. En dat moet je het ook nog in het Hebreeuws zetten. Je moet wel wat moeite doen, ja. Dan tel je die letters bij elkaar op, want cijfers en letters net als in het Romeins, de M en de C en de D, dat weet je wel. Ja. Dan kom je op 666 uit. Oké, okay, ja, ik, ja. De, ik denk nog steeds dat je er overal een som van kunt maken, maar dat... Uh... Ja, maar ik bedoel, zo'n verklaring is iets uh, aannemelijker dan... Uh, ja, nee, ik bedoel, je, je, je kunt een somber van, maar zo'n verklaring is um, ja. in ieder geval aannemelijker de uh, achtergrond... dan uh, dat daar iets uit later tijden mee bedoeld zou zijn geweest als uh, bankafschriften of... Uh, ja, want jij, zei, uh, jij haalde even in een bijzin aan het logo van Procter Gamble... Ja, dat was, ja, het ziet er zo'n beetje uit als, ik weet niet meer hoe het er precies uitziet, maar uh, als je dat ondersteboven kijkt, met een schuin oog, dan kun je daar ook drie zessen in, in zien staan. Wacht even hoor, want ik heb het opgeschot. Moet ik even ondersteboven kijken, met een schuin oog? Ik weet niet meer, misschien is het logo tegenwoordig wel anders geworden. Nou, dat hoop ik voor ze. <laughs> al lang voor het, uh, het uh, internet uh, tijdperk was er zo'n hele hype over dat soort uh, ja, het huidige logo, logo. logo kan ik zelfs ondersteboven echt geen 666 van maken. Maar ik zal nog even op old logo zoeken. Nou, nou ik heb inmiddels ook mijn computer aangezet. Zit, zitten we gezellig tegen elkaar te, te... Ja, er staat een heel goed artikel in Skepter. Oh ja, kijk, daar hebben we Nero al als verklaring. Oh, jeetje, ja, oh, ik zie hem. Oh, nou, dan moet je wel... Nou, dat moet je ook echt wel willen, hè? Ja, nee, precies. Maar ik bedoel, je wil niet <laughs> weten wat er allemaal voor een uh, voor een, uh, hoe heet dat, uh, complottheorieën en, uh, en andere onzin over het internet uh, yeah. zweeft. Dus dit is er eentje van. Maar ja, dit ja, is ja. wel... Dit... iedereen die ergens een heekannen heeft... die uh, zoekt daar het getal 666 in. Ja, ja, of want... een teken van vrij metslaars. Dat is ook altijd heel erg proberen. Oh ja, die kan kringen. ook overal oh, in. Ja. Nee, maar het is, dit is wel heel gemeen. Want het oude logo inderdaad van Procter Gamble... van het uh, bedrijf dat onder andere shampoo en dergelijke produceert... dat, dat, dat was dus een, een rondje met een, een, een soort maan met een gezicht. Ja. Het is een halve maan met een gezicht. En dan sterretjes... En dan heeft iemand daar ook zo die in ingetekend. Dus als je de sterretjes met elkaar verbindt, dan kun je er drie zessen in zien. Maar, ja, eens, ja. maar wel, wel, dan, moet je, dan moet je wel moeite doen om dat de... ja, Het is allemaal totale onzin, maar ik wil daar leven mensen van, om dat allemaal te verzinnen. Ja, en Procter Campbell heeft. Ik heb het geopend en zie dat je daar een vraag had over wat het verschil is. Hoe je ziet dat een schilderij een kopie of een origineel is. Nou, is dat nee. Nou ja, en dat was ook niet helemaal de vraag, want het ging wel over de Mona Lisa, maar nog heel oh. even over dat logo van Procter Gamble... want een, dat is dus een megabedrijf en die hebben dus daadwerkelijk het logo aangepast. Ja. De, Omdat door... een of andere kleuter per ongeluk drie zessen van die sterretjes heeft zitten kleuren... Uh, ja, als... moest iedereen een nieuw visitekaartje bij Procter Gamble. Ja. Wat een toestand. Dat erin. Ja. <laughs> Dan ging de winstdeling van het <laughs> jaar. Ja. Voorzichtig. Maar um, uh, uh, ja, nee, de, ongeveer de eerste vraag van deze uitzending van vannacht was uh, uh, ja, over de Mona Lisa: welke nou het origineel en welke de kopie was. Maar daar ja. is, is wel echt heel veel over gezegd hoor. Nou, dus het moet heel knap zijn open, als je. Ja, maar ik ben ja. wel benieuwd wat je daar nu zo. Want ik hoorde aan je stem dat je er graag iets over wilde zeggen. Nee, nou kom ik tegen. Ik bedoel, ik wist niet dat het specifiek van die Mona Lisa was. Maar uh, hebben ze het gehad over uh, datering van uh, houtsoorten, Hebben ze het gehad over um, infraroodreflectografie, waardoor je de ondertekening kunt zien? Ja. En al, nou, dan, uh, al dat ook, soort dingen. Denk, ja. ja, al dat soort dingen. Dan uh, ja. <laughs> heb je twee uur. Uh, nee, <laughs> dat slaan we dan maar over. Nee, ik maar heb de... zelf nog wel eens een vraagje die als ik jullie hoor, uh, mijn, uh, wat ik niet had kunnen googlen ooit. Kijk. Misschien is het inmiddels wel zover. <laughs> dat is een hele simpele. Ja. Wallace Gromit, de, uh, de, de Nederlandse hond. stem van Wallace, <laughs> die was in de oude korte filmpjes zo ontzettend leuk en goed. En in die laatste lange film en in de laatste korte film is het een ander geworden. En die man doet reuze zijn best, maar misschien is het alleen maar omdat ik gewend was aan de eerste. Maar ik vond die eerste vond ik echt briljant. En ik kan nooit vinden wie dat is. Maar heel even, je wil dus weten wie de Nederlandse stem deed? Ja, van de eerste drie, de, de oudste Wallace en Gromit filmpjes. En was het dan Wallace of Gromit? Nee, de man, uh, dat is Wallace. Gromit zegt, die, die zegt alleen maar woefgloof. Oh, oh, dat weet ik niet dan niet, niet. Nee. Poeh. Ja, ik denk altijd bij dit soort vragen, dat weet niemand. Maar dat moet je, je moet mijn luisterpubliek nooit onderschatten. Nee, daarom. Nou ja, dit is eigenlijk me nou bij uitstek een vraag voor... Uh, ik, bedoel, ik kon hem niet googlen. Misschien dat het er inmiddels bij staat, maar uh, ik ga het niet nu zoeken. Maar goed, dat was hem. Um, oh. Ja, Wallace Gromit, een vraag. Um, even kijken, want dan heb ik nu nog twee vragen en nog 25 minuten, dus die moeten nog wel even beantwoord worden. Hopen dat iemand weet wie vroeger de stem was van Wallace in Wallace Gromit en dan ook even wie nu de stem is van Wallace in Wallace Gromit. Um, wat was nou die andere vraag? Geen idee. Heb jij niet mee zitten schrijven? Nee, ik heb alleen mijn eigen vragen en nee, ik vroeg of je nog wat wilde weten van die schilderijen. Ja, nee, maar ik krijg net nog een nieuwe Gaan, vraag. Ik heb nog dat even ik de dacht. kans om de mededelen dat ik het zo'n ontzettend leuk programma vind en dat ja. je een lekker relaxe stem hebt. O. Altijd, maar dit zeiden. Ja, ja. Nou, maar het is toch fijn dat, dat, even, dat daar even de ruimte Daarom. voor was. Ja. Nou, potverdorie, waar belde nou Diddy net over dan? Ik, ik heb, terwijl ik ze in de wacht zat, heb ik iets gehoord over uh, dat je ook hoofdpijn kreeg van, uh, van aspirines. <laughs> ja. Oh, natuurlijk, was... het roken. Oh, dankjewel. Oh, roken. He, gelukkig. Nou, graag gedaan. Nou, dat was niet Diddy, maar dat was wel. Dat was mevrouw. Nou, goed. Oh. Mevrouw de Van der Pas, of mevrouw De ja. Pas? Ja, mevrouw um, Pas gewoon. Die wil weten waarom de uh, bijverschijnselen van bijvoorbeeld... van die pillen als je wil stoppen met roken... die zitten in het doosje. Dus je kunt dan niet meer besluiten van... ik wil ze niet hebben, want heb je het oh. doosje al opengemaakt. Ja. Dus die wil graag weten waarom dat zo'n belachelijke constructie is. 0800 ja. 1121 over roken en over Wallace Gromit. Dank ja. Dankjewel. Nee, Sterker. Ja, dank je. Tot de volgende keer. Yep. Dat zijn de twee dingen die ik nog hoop beantwoord te krijgen in deze uitzending. Nog zo'n 23 minuten te gaan. En natuurlijk het cryptogram. Is ook nog steeds niet beantwoord. 0800-1121 is het telefoonnummer als je de oplossing weet. En de opgave luidt als volgt. Gekleurd kapitaal. Gekleurd kapitaal. En uh, de oplossing mag bestaan uit elf letters. En die kun je doorgeven via 0800 1121. Gekleurd kapitaal. En Gromit, dat gaat toch niemand weten. Wie de Nederlandse stemmen deden in de films en de korte filmpjes. Nu en in het verleden, twee verschillende mensen... die de stemmen deden van, of de stem deed van uh, Wallace. Ja, als je het weet, 0800-1121... En mevrouw Pas die graag wil weten waarom de bijwerkingen van uh, pillen tegen, uh, die je kunt gebruiken bij stoppen met roken. Waarom de bijwerken aan de binnenkant in een doosje zitten. Waardoor je pas uh, kunt beslissen uh, of pas als je dat gelezen hebt en besloten hebt dat je ze wel of niet wil nemen. Dan kun je ze niet meer terugbrengen. Dus mevrouw Pas wil we uh, graag weten of dat niet anders kan. 0800 1121. Meneer Van der Heijden. Ja, goedemorgen. Goedemorgen oplossing is Oranje Fonds. Nou, hoe weet u dat nou? Ja, Stroke of Genius, zoals ze zeggen. Gekleurd kapitaal. Dat is natuurlijk oranje en een fonds. Ja. Elf letters. Klopt. Vandaag nog iets van uh, Willem-Alexander en Maxima meegekregen. Of nee. gisteren eigenlijk. Nee. Al verder helemaal niet Oranje-minded. Oh ja, dat wel hoor. Ja, nog even weg zitten mijmeren aan tien jaar geleden. Dat, uh, dat heerlijke ja, ja. huwelijk. <laughs> Gewoon even wegzitten bij me voor maxima. Goed. Nou, en dat, dat, uh, dat oranje gevoel, dat levert ook nog eens een prijs op. Ik ga iets uit de kast trekken. Ik doe het in een envelop en ik stuur het op waar naartoe? In welke plaats? Naarden. Naarden. Naar de familie van de Heide in Naarden. Het komt eraan. Uh, er zijn wel meerdere families, dus wel de goede sturen. Oh, wel de goede. Oké, okay. de goede familie van de Heide in Naarden. Dat komt goed. Oké. Okay. Oké, okay, bedankt he, voor het goede antwoord. Dag. Oranje fonds, dat was inderdaad de oplossing van het cryptogram. 0800-1121. Als je misschien uh, mevrouw Pas kunt helpen met haar uh, antirokenpillen. Of als je het weet, he, die stem van Wallace uit Wallace Gromit. Is er iemand die dat weet? 0800-1121. Rich? Ja, mevrouw Jannie Rich. Oh, mevrouw Rich. Ja, mevrouw Rits. Mag ik Janni zeggen? Ja, nou ja, liever. Maar is het achternaam echt Rits? de? Rits. Nou, het is Engels Rich. de Rijke. Oh, een, een Rijke, rijke Janni. Ja, nou ja, zou je kunnen zeggen. <laughs> Wat uh, kan ik voor je doen? Nou, ik uh, heb een iPad en dat vind ik heel leuk. Daar ben ik heel blij mee. En uh, van, van, ik was bij de kleinkinderen vandaag. Ja. En die vinden het altijd zo leuk om Tomcat erop te zetten. Och, is, ja. Ja, die kat. Ja. Dus dat had ik gedaan, maar hij gaf geen antwoord en hij deed helemaal niks meer. De Tomcat hij, ik was stuk. alleen maar kijken. Ja? Nou ja, wij zeiden nou, dan doen we hem weer weg, dus ik heb hem geannuleerd. En nu zit er dus, sinds die tijd zit er een hele vervelende lach op die iPad. En... Hij overstemt alles. Wat een toestand. Ja, dat is een toestand. Ik kan niet meer naar de radio luisteren. <laughs> <laughs> ik, kan, ik kan niet meer de normale dingen doen. Want je luistert... En ik vraag me af of ik nou de enige ben die zo'n rare lach. Het is een kinderlach. Oh. En het is niet van mijn kleinkinderen. Echt niet, want die, dat ken ik wel. En die maak ook, ook, ik ook niet zo aan het lachen. Dus ik denk, nou zou dat misschien toch uh, uh, gehackt zijn of zo. Hmm een raar praatje. Maar het klinkt een beetje, een uh, raar verhaal. Maar het klinkt een beetje als uh, ik zit ondertussen te zoeken, want mijn kinderen hadden inderdaad op mijn telefoon ook die verschrikkelijke kat gezet. Ja. Ik zit te zoeken, maar uh, waarschijnlijk... ik heb dan één dochter die gelukkig af en toe de per ongeluk alles weer afgooit. Inclusief mijn foto's. Ja. Maar de, de, hij staat er niet meer op. Maar Tomcat, dat, is, dat kun je op je computer of op de iPad zetten. Dan krijg je zo'n kat in beeld. En als ja. je dan iets zegt, ja. dan, dan zegt die kat vervolgens: Als je dat niet zegt, zegt ja, die kat ja. vervolgens. En ja, dat, dat vinden ze heel leuk. En... Ja, dat vinden ze ook leuk. Ja. Dus ze vroeg of ik dat wilde doen. Maar die kat die deed niks meer. <laughs> het was een andere kat. Nee, ja, het was dezelfde kat. Maar hij deed, hij, de, hij deed niet meer dat praten en dat lachen. Nee. Dus ze zeiden, nou doe maar weg, oma. Dus ik heb hem weggedaan. Ja. Maar, maar nou zit die lach erop. Maar het... denk, zou dat nou om te straffen zijn of zo? Maar dat klinkt, Jannie, alsof een van de kinderen dat lachje wel heeft, heeft gedaan... en dat die kat dus nu blijft vastlopen op dat lachje. Zou het? Het... het is niet hun lachje, hoor. Nee, het is dan de kat die... want als je, als je zo lacht, uh, oh, ja, dan die lacht die kat... Lacht, lacht. Ja. Oh. Zo, ja. En dat die is blijven hangen of zo. Ja, zo klinkt het een beetje. Ja, maar goed, ja daar heb ik nog niet over nagedacht. Nee, natuurlijk, want die lach wordt veranderd. Maar oh, wij ja. vroeger op de school voor Journalistiek hadden wij uh, Gert-Jan, dat was de technicus. Ja. En als wij zoiets hadden, dan liep ik natuurlijk helemaal in de rode vlekken liep ik naar Gert-Jan. Dan zei ik, Gert-Jan, Gert het doet het niet, het doet het niet. En dan zei hij altijd, zet maar even uit en dan weer aan. Heb ik gedaan natuurlijk. Oh, dat heb je al gedaan. Nee, ja. ik heb zelfs het geluid... Ik kan het geluid niet meer gebruiken, want ik moet het helemaal... En dan heb ik hem uitgedaan en er weer aangedaan, ook met die knop. Nee. <gif> en, en heb je hem bij de hand? Ja. Laat het lachjes horen dan. Ja. Nou, ja. Ik hem even aanzetten. Ik ga hem toetsen. even pakken. Ja. Ligt natuurlijk helemaal aan de andere kant van de kamer. Op de slaapkamer. Hij is natuurlijk woedend in een hoek gegooid. Dat is Ja, dan moeten we een knopje even zoeken. Knopje aan. Ojem. Ik vind hem wel heel leuk. Hè? Huh? Ik vind hem wel heel leuk. Kun je hem horen? Ja. Nou ja, dat kun je toch niet hebben? Dit heb je de hele dag van je, klik dit uit je iPad. Ik heb de hele tijd zo door. Maar... <laughs> nou, dat zijn mijn kleinkinderen niet hoor. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> maar, <laughs> maar er staat er niet gewoon nog. Staat er, staat er niet ergens nog iets aan gewoon? Nee, nee, ik heb alle geluid afgezet. Ik heb al die, al die, die, die, die kat heb ik weggedaan. En, en uh, nou moet ik hem dus helemaal op het geluid. Want als ik de knop uitzet, dan uh, blijft hij het ook doen. Maar Jannie, ja? druk eens op die grote ronde knop. Een wonderknop? Ja, ook, het is een wonderknop. Ja, ja. die, ja. die <laughs> grote ronde knop. De, de home button de home button ja druk daar eens op moet ik naar home button moet ik dat opzoeken op google nee nee nee nee nee nee ja, leg die <laughs> leg die ipad voor je neer zeg het nog eens leg de ipad voor je neer dat leg is... de ipad voor je neer <laughs> Voor meneer, ja? Ja, en dan zit onder het scherm zit een ronde knop met een vierkantje erop. Ja, ja. Zie je die? Onder, onder de knop? Nee, onder het scherm. Ja? Zit, het is net alsof ik mijn moeder iets uitleg. zit een ronde knop met een vierkantje erop. Een ronde knop? Ja, zie je die grote ronde knop? Als ik hem aanzet, is dus één nee, nee, nee, nee, nee, nee, niet dus aankomen. Het scherm? Ja, maar die heb ik al lang gebruikt. Ja, nee, maar gewoon nu één keer intoetsen. Hé? Huh? Eén keer intoetsen. Wat moet ik intoetsen? Die ronde knop. Oh, die knop. Een <lacht> ronde knop. Ja, één keer in indrukken. Hij zit helemaal onder het scherm. Ja. Een, een zwarte knop. Nee, dat denk ik niet. Ja, te, als je een zwarte iPad hebt, wel. Ik heb een... Nee, een zilverde achterkant. Oh, wat, wat is oh, nu? Kant, ik druk er nu? Ik druk op die knop. Ja. Maar hij doet niks, hoor. Oké, okay, en nu een keer op de knop drukken en vijf seconden vasthouden. Vijf seconden vasthouden. Ja. Eén, twee drie vier vijf hij lacht nog steeds er gebeurt niks er komt ook niks op je scherm nu nee, er niks er gebeurt niks nee nou ja, dan ik moet ik ik ga wel naar die iPad man maar ik vind het zo raar ja ik denk dat jij even naar de iPad man moet ja. <laughs> Ja, nee, het is nou, inderdaad ja. raar. Ik had denk... het in ieder geval voor het ja, proberen. Ja, heel graag gedaan. Het was briljante radio, denk ik. Wat zeg je? Ik, ben, ik ben ook zo blij dat het een lachende baby is in plaats ja. van een, een, een sirene of zo. Ja. Dat had erger gekund. Nou, ja, dat ik, is waar. Ik, ik zei tegen mannen ja, als er iemand zit te huilen, is het erger natuurlijk. Ja, zin. precies. Ja. Maar nou, Jannie, als er nog iemand belt komen de komende zeven minuten met de briljante oplossing, dan hoor je het op de radio. En anders moet je inderdaad even naar de iPad, man. Ja, nou, fijn. Misschien weet iemand van. Ja, bel je, je, bel je als, als het niet meer lukt, bel je dan volgende week even om te kijken of die baby nog steeds bezig is? Als hij nog steeds doet, krijgt hij me nog een keer te horen. Ja, oké. Okay. dankjewel. je ja. wel. Succes. <laughs> Mevrouw Drexhagen, goeienacht. Ja, ne hallo. Hallo. Wat een vrolijke boel was dat. Nou, dat had erger gekund. <laughs> ja. Ja. Uh, ik dacht de crypto te hebben, rode rug en elf letters, maar dat was hem dus niet. Nee, het is, um, het is, ja. Ik heb nog iets over de mannequinbenen. Ja. Dat paardenloopjes is van later uh, oh. jaren. Maar dat voeten voor elkaar zetten. dat is voor. als de fotograaf onvolwassen foto neemt. en ze hebben die twee benen naast elkaar. dan staat het zo lomp. En daarom moeten ze die voeten voor elkaar zetten. Oh. Ja. Dat staat eleganter. Ach. Ja, dat is maar gewoon. dat men dat dan lomp vindt. Ja, dan maar. krijg je natuurlijk niet. een prachtig silhouet. Ja, precies. Dan loopt dat een beetje punt. Je hebt gewoon een altijd dan een. Uh, ja, een, uh, dan staan ze nooit verkeerd op de foto. Goh. En hoe weet u dat? Ja, jee, dat weet ik nog uit mijn jeugd uh, denk ik... toen ik dat zelf ook wel eens probeerde te lopen. Maar ik vind het vreselijk onhandig lopen. Ik heb ja, het, het loopt niet het loopt loopt. lekker, hè? Helemaal niet nee, op hoge niet hakken. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> nou, hartstikke goed. Het, is, uh, het staat genoteerd. Dank u wel. Dat Oké, okay, tot een volgende keer. Ja, dank. dag. Timo, Timo, goeienacht. Hoi, alles goed. Met Timo. Hoi. Hoi. Uh, toen jij die vraag kreeg over Wallace Gromit... ja. Uh, moest ik gelijk denken aan het antwoord wat ik vorige keer kreeg, wat me hoofdelijk verbaasde, want ik dacht niet dat het nog zou komen. Over, hoe uh, heet het ook weer? Forrest Gump. Ja, Tom Hanks. Ja, en daar belde iemand voor die zei van uh, je, je kan dat op imdb.com ja. vinden. Ja. Nou heb ik zelf geen internet. Dus jij, jij belt nog even te zeggen van ga even op internet zoeken, maar dat is natuurlijk niet hoe we doen hè. Nee, maar hij zeg, ik heb alles gegoogeld, ik kon niet vinden. En dat hebben wel meer mensen denk ik ook met mijn vraag toen gedaan. Ja. <laughs> ja als je het niet kan vinden, dan kan je op imdb.com blijkbaar heel veel over films vinden. <laughs> ja, dat is absoluut waar. Maar ja, dat kom je natuurlijk ook wel als je gaat googlen. Maar... Nee, dat kom je dus niet. Nee, nou, misschien heb jij niet goed gegoogeld. Ik heb geen Google, ik heb geen internet. Nee, zie je. Ja, dus dat, uh, dat heeft toch een beetje hulp nodig. Nee, maar dat is natuurlijk een uh, uh, uh, Engelstalig allemaal. Dus daar hebben ze niet de oh. Nederlandse stemmen. Alhoewel, oh. ik zie hier wel Spaanse no. Spaanse dingen. Nou ja. En als je nog die vraag van Edison Ja. die, die vroeg over. Uh, internet, of je dingen ja, kon verwijderen van internet. Toen er een meneer die had voor een internetprovider gewerkt. En die zei je kan de website benaderen om te vragen of ze het willen verwijderen. Ja. Maar als ze het niet doen, ja, wat dan? Ja. Nou, dan moet je misschien een advocaat, maar inmiddels zijn de gifjerechten in Nederland ook aardig uh, verhoogd. Ik weet niet eens of je het trouwens in Nederland jur juridictie hebt. Misschien moet je wel naar het buitenland toe. Ja. <laughs> maar je zou ook eventueel, als je er echt niet uitkomt en het is echt schadelijk voor je leven... dus dat je er echt last van kan krijgen met sollicitatie of wat dan ook... dan zou je misschien kunnen overwegen om in de hackersgemeenschap uh, steun te zoeken... Ja, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Uiteindelijk. Het is ja. natuurlijk niet uh, de vrijste oplossing. Maar het is ook niet vrij als je vraagt of jouw gegevens verwijderd worden... en de mensen doen het niet. Nee, precies. Maar ja, om nou... Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Ze, ze doen allemaal uh, rotwerk. Dus uh, als ze ook maar eens een keer goed werk doen, daar zou ik denken. <laughs> nou ja, er zijn een hoop hackers die dat doen, hè? Die zichzelf be beschikbaar stellen om gewoon te kijken... of hun site wel goed beveiligd is. Nou, je hebt toch ook die groep Anonymous die heel veel dat soort dingen... Ja, precies. Nou ja, er dus valt een hoop uh, in... Uh... Uh, positiefs en negatiefs over, uh, over te zeggen, natuurlijk. Ja, nou ja ze, die, die maken zich toch wel schuldig aan wetsovertredingen. En <laughs> dan kunnen ze, kan dit er ook nog wel ja, bij. Of je nou voor een koe of voor een, <laughs> wat was het ook weer? Voor een schaap of voor een de gevangenis in gaat. Ja, nou ja, het is maar. Ja, goed. Daar kun je, kun je over discussiëren. Hé, hey, bedankt, Timo. En de, de, de gordel van de autobus vangt nog, ook nog één aanvulling op. Ja? Uh, volgens mij, als je met een streekvervoer rijdt. Ja. Uh, dan, heb, dan is er een aparte busbaan voor de bus, waardoor de kans op uh, ongelukken wat kleiner is. lijkt Ja. Is dat niet zo? Nou, uh, volgens mij heeft het echt meer inderdaad met de snelheid en dergelijke te ah, maken. Okay. Nou, ja. ik denk... Maar goed, ik ben ook geen buschauffeur. Oké, okay. okay, dankjewel. Okay. Doeg! Jozef! Goeiedag! Was Hallo! Nee. ik belde voor die uh, mevrouw met die, met die iPad. <laughs> ja. Ik denk dat ik wel vanaf kan helpen. Echt waar? Als, als ze eruit komt hoe ze het moet doen. Dus dat, uh... Ja, precies als je de home-knop al uit moet leggen. Ja, maar... ja, ja, ja, ja, ja, ik weet het. Ja. Nou ja, goed, dat is die grote zwarte knop dus. <laughs> Onderin het scherm. Ja. En als je daarop drukt, dan krijg je het begin scherm en dan ga je naar het algemeen toe. Nou, dit uh, zijn instellingen gewoon algemeen. En druk je daarop en dan ga je helemaal onderaan het scherm. Ja. Waar je op algemeen hebt gedrukt. Dan staat er... Uh, oh, ik zal het ik even kijken. <lacht> ja. Oh ja, stel, <lacht> stel opnieuw in. Ja. En, en uh, dan fabrieksinstellingen instellingen zeker. Uh, ja, en dan gewoon wis alle inhoud en instellingen. En dan ben je er vanaf. En dan... Uh, <lacht> hey. En dan... Uh, en dan kom je gewoon weer bij. Uh, krijg je gewoon weer de normale gebeuren, zeg maar, het standaardprogramma. Ik ben heel benieuwd of dat Jannie gaat lukken. Ik weet het dus niet. En anders mag je mijn nummer doorgeven. Dan je praat, praat ik er wel doorheen. Jozef, dat vind ik echt super schattig. Dat ga ik doen. Ik ga sowieso <lacht> lijkt me dat hilarisch, Ik ga jullie aan elkaar koppelen. <lacht> je, jullie, hebben, jullie zijn nog uren bezig om, uh, <lacht> om door dat menu heen te komen. Ja. Maar ik... Zoveel tijd heb ik niet. Maar... Echt niet? Wat ben je aan het doen dan? Ik ben een vrachtwagenchep, ik ben aan het rijden. Dus... Ja, dus dan heb je belangrijkere dingen aan je hoofd. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Nou, ik maar als, ben. Als het snel is, dan kan het nog wel even. <laughs> ik stuur er nog even naar je door. is goed. Oké, okay, dankjewel. wel. Ja. ondertussen ben ik. Doeg, Jozef. Ondertussen ben ik. Oh, Jozef! Oh, ja? Jozef, He... ja, ja. heb je de bak geladen? Oh ja. Oh jee, uh, kun je het eten? Ja, ik kan het eten. Um, heb jij het in huis? Ik heb het in huis. Uh, is het brood? Het is geen brood. Um, is het uh, snoep? Ook geen snoep. Zijn het koekjes? Ook geen koekjes. Is het groente? Het is groente. Is het heel veel groente of is het één specifieke groente? Nee, het is heel veel groenten. Het is voor uh, in de supermarkt. Het is afgepakt. Snee groenten. Ik, ik ben gewoon trots op mezelf dat ik op het nippertje nog even raad wat hij rijdt voor elkaar krijgt. Ja, Dankjewel, Jozef. Het was een makkie vandaag. <laughs> Oké, okay, hoi. hoi. 0800-1121. Ja, ik roep het nummer, maar het heeft geen zin, want we gaan de eindtune al starten. En dat betekent dat ik op uh, twee vragen geen antwoord heb. Dat is altijd een beetje ontluisterend zo aan het eind van de uitzending. Dus mail me vooral op nachtzuster, omroep, Max. Als je weet wie de stem in heeft gesproken gesproken van Wallace in Wallace and Gromit en als je mevrouw Pas kunt helpen die wil weten waarom niet op de buitenkant van het doosje van de pillen die helpen bij het stoppen met roken staat geschreven wat de bijwerkingen zijn Nachtzuster, apenstaatje, omroepmax.nl tot volgende week dag.